8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1-journaal de vraag of er we weer een koude orde. geloerd op de loer ligt tussen Amerika en Rusland. Jaap de Hoop Scheffer spreken we daarover. En we staan met Marcel de Groot stil bij het overlijden van Maarten van Roosendaal. Nu is het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Pensioenfondsen willen fors meer investeren in de Nederlandse economie. Veel van het geld van de fondsen gaat nu nog naar het buitenland. Vorige week deed PvdA-leider Samsung nog een beroep op de pensioenfondsen... om meer in Nederland te investeren. De fondsen zeggen dat wel te willen en ze presenteren hun plannen vandaag aan het kabinet. Het geld kan gaan naar zaken als infrastructuur en hypotheken. Het belang van de pensioendeelnemer moet wel voorop blijven staan, vinden de fondsen, en daarom willen ze alleen investeren als de Nederlandse overheid een deel van het risico wil dragen. Studentenorganisaties zijn positief over het mislukken van het overleg over extra bezuinigingen. Die gesprekken tussen het kabinet en GroenLinks en D66 liepen gisteravond vast. Het kabinet heeft steun van de oppositiepartijen nodig voor 6 miljard aan extra bezuinigingen, omdat PVD en PVDA in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben. Zowel D66 als GroenLinks eisten investeringen in onderwijs, maar het kabinet wilde dat niet. Tot teleurstelling van D66-leider Pechtold. Ja, ik vind het wel jammer, want uh, we hebben er lang aan gewerkt en uh, dit had een akkoord kunnen worden. Maar de polstok uh, van het kabinet is gewoon niet lang genoeg. Studentenvakbond LSVB hoopt dat dit het einde betekent aan de plannen voor een leenstelsel voor studenten. Het interstedelijk studentenoverleg noemt het onbegrijpelijk dat studenten weer in grote onzekerheid zitten. Bij veel goede doelen is vorig jaar de opbrengst uit fondsenwerving gestagneerd. Voor een deel komt dat door de crisis. Dat meldt de Volkskrant op basis van een jaarlijks onderzoek onder 25 instellingen. Grote verliezers zijn het Rode Kruis en Cordate. Met ongeveer 20 minder opbrengst. Het Rode Kruis had het jaar daarvoor juist een heel goede opbrengst. KWF Kankerbestrijding, het grootste goede doel, zag de opbrengsten met bijna 10 stijgen. Dat was mede te danken aan de actie Alpdu6. De ANWB en reizigersorganisatie Rover willen weten hoeveel geld vervoerders onterecht krijgen als het uitchecken met de OV-chipkaart misgaat. Het komt nogal eens voor dat dat niet of niet goed gebeurt. De resultaten van het onderzoek moeten helpen bepalen om hoeveel mensen en hoeveel geld het gaat. En ook om te kijken hoe het probleem kan worden opgelost. De NS zegt graag mee te werken aan het onderzoek. Maar benadrukt tegelijkertijd dat al het onterechtgeïnde geld gewoon teruggaat naar de reiziger. Er is zeg maar een reservoir van, van geld, maar dat geld is van de reiziger. Dus ook deze aandacht, we zullen straks zien, melden zich mensen bij klantenservice. En in drie minuten tijd is het geld wat je rechtmatig toekomt als reiziger weer eh, teruggestort op je rekening. De ANWB en de Rover verwachten dit najaar de resultaten van het onderzoek bekend te kunnen maken. De Egyptische president Morsi verwerpt het ultimatum van het leger. In een verklaring waaruit wordt geciteerd door het persbureau Reuters en de BBC... zegt hij dat hij vasthoudt aan zijn eigen plan om het land te herenigen. Volgens Morsi leidt het ultimatum om de politieke padstelling te doorbreken... alleen maar tot verwarring. Het leger zei gisteren dat Morsi 48 uur de tijd heeft... om aan de wensen van het volk tegemoet te komen. Het zou anders zelf maatregelen nemen... maar wat die maatregelen inhouden, zei het leger niet. Gisteravond heeft Morsi nog een gesprek gehad met de legerchef Sisi. Wat de president heeft afgesproken met Sisi is nog niet bekend. President Boutersen van Suriname vergeeft Nederland wat er in de slaventijd is gebeurd. Boutersen zei dat tijdens de officiële herdenking van de afschaffing van de slavernij in Paramaribo. Volgens Boutersen is het tijd om de kolonisator te vergeven. en door te gaan op de weg die in 1863 is ingeslagen. WC Nasaten en CC zij Nasaten. Wanneer we met hart, wanneer we met wrok, wanneer we met hart en wrok in ons hart door blijven gaan, is er geen plaats voor vooruitgang, is er geen plaats voor liefde, is er geen plaats voor samenwerking. Gisteren betuigde vicepremier Asscher spijt voor het Nederlandse slavernijverleden. Dan het weer nog. Veel zon. Het wordt 20 graden op de Wadden en 24 in Limburg. Tegen de avond meer bewolking en kans op een bui. Morgen van tijd tot tijd regen en 16 tot 19 graden. Vanaf donderdag vrij zonnig en droog. De temperatuur stijgt in het weekend naar 20 tot 25 graden. Hmm. De gedachte alleen al. Heerlijk. Jolanda van der Velde, hoe is het op de weg? Lara, daar is het iets drukker geworden. 20 files bij elkaar, 75 kilometer file. Opvallend is dat er in het zuiden van Nederland amper files staan... Degene die opvallen, dat is de vrachtwagen met pech. Die is inmiddels zo goed als op zijn wielen gezet. Is op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 8 kilometer. Vanwege opruimwerkzaamheden is bij Lexmond de rechte reishoop dicht. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden... door de borden Nijmegen te volgen via de A15 en de A2. Een aanrijding op de A27 de andere kant op, van Utrecht naar Breda. Tussen knooppunt Evening en Noorloos 7 kilometer. Daar waren vier auto's bij betrokken. Tussen Leksmond Lexmond en Noordloos zit de linkerrijsschok dicht. Puin op de weg terechtgekomen op de A35 Almano richting Enschede. Tussen de knopen de Aaslo en Buren staat twee kilometer. De rechterrijsschok is dicht. En zo dadelijk zou Jaap de Hoop Scheffer in zijn tijd... Edward Snowden asiel hebben verleend? Gaan we hem zo vragen. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie.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 het NOS Radio in journaal Lara Rensen en Marcel Ooster. Het wordt spannend in Egypte. Er ligt een ultimatum van het leger en de president zegt zich er niets van aan te trekken. En er stond letterlijk een muur tussen oost en west. Ronald Reagan begon met de sloop 12 juni 1987. Mr. Gorbachev. Tear down this wall. De Berlijnse muur viel op 9 november 1989. Maar tussen Oost en West lijkt weer wat te worden opgetrokken. De kwestie Snowden verstoort de relaties. Klokkenluider Edward Snowden heeft in een groot aantal landen asiel aangevraagd. Van China tot Brazilië. En ook Nederland zit erbij. Rusland lijkt een van de meest serieuze kandidaten. Ja, daarmee staan de verhoudingen tussen Oost en West opnieuw ouderwets op scherp. We should deal realistically not a return of the cold war but realistically with Vladimir Putin Senator John McCain durft het uit te spreken We willen niet terug naar de koude oorlog maar we hebben wel een appeltje te schillen met de Russische president Putin is volgens McCain nog steeds die oude KGBer ...die droomt van een Russisch keizerrijk. De Russische president wil Snowden niet uitleveren... ...maar op een groot conflict met de Amerikanen zit hij ook niet te wachten. Daarom kiest hij voor een tussenweg. Snowden mag in Rusland blijven... Maar dan mag je geen Amerikaanse informatie meer lekken. De diplomatieke problemen van Amerika stapelen zich op. De NRC zou ook Europese diplomaten hebben afgeluisterd. Waarom? En daarmee heeft Obama in Europa weer iets uit te leggen. Ik ben geschockt. Ik wilde het niet glauben. En ik hoop nog dat het niet waar is. Ik halte het voor dat deze Vorgänge snel rasch aufgeklärt werden. Obama belooft een grondig onderzoek, maar vindt de commotie overdreven. I guarantee you that in European capitals, there are people who are interested in. If not what I had for breakfast, Europese hoofdsteden zullen toch zeker ook in mij geïnteresseerd zijn. Als het niet mijn ontbijt is, dan zijn het wel mijn gesprekken met de politici. Uh, Zo werken geheime diensten nou eenmaal. Uh, that's how services ja, dat kan de Amerikaanse president nou wel zeggen. Maar de sfeer is inmiddels ijzig. Rusland, Amerika, Duitsland ertussen. We gaan erover praten met voormalig minister van Buitenlandse Zaken... NAVO-topman Jaap de Hoop-Scheffer. De Hoop-Scheffer, goedemorgen. goedemorgen. Baart het u al zorgen? Het deugt natuurlijk niet uh, wat er gebeurt, maar uh, aan de andere kant moet je constateren dat het van, uh, van alle tijden is. Men wil graag, uh, ook onder vrienden, uh, veel van elkaar te weten komen. En uh, we leven niet meer in de tijd van uh, de man met de regenjas, uh, die zoals in de eerdere films van James Bond informatie vergaart. We leven in een tijd van uh, grote datacentra, computerservice, uh, waar ook wordt afgeluisterd zoals dat altijd is gebeurd. Maar mm, nu, uh, degene die het aan het licht heeft gebracht, Edward Snowden. Verwacht u dat Poetin asiel zal verlenen aan Snowden? Po Poetin moet een afweging maken. Je hoort het in zijn commentaar wat u net ook uh, liet horen. Hij zegt enerzijds, nou misschien zijn we wel bereid... meneer Snowden uh, asiel, politiek asiel te verlenen. Maar hij moet dan ophouden uh, met, met, met verder lekken. Nou, dat is zeker uit de mond van Poetin. Als oud KGB of sier uh, een wat merkwaardige restrictie die hij daar aanlegt. Maar Poetin moet het afwegen. Uh, wil hij uh, het risico lopen van een aanzienlijke verslechtering in de betrekkingen met de Verenigde Staten uh, of wil hij dat niet? Uh, er spelen andere belangen. Uh, Rusland en de Verenigde Staten hebben elkaar nodig op het punt van uh, Iran. Syrië speelt waar de Amerikanen de Russen weer nodig hebben. Dus dat zou weer de Amerikanen kunnen overtuigen om dit nou niet al te hoog op te spelen als Poetin asielverlen. Met nee. andere woorden, daar speelt een heleboel, afgezien van de positie van meneer Snowden. Ja, begrijp ik. Maar voorziet u dan, want de temperatuur is al aan het dalen, een verkoeling die ongeveer neerkomt op de Koude oorlogtijdperk? Of zal dat niet gebeuren? Nee. Vanwege al die belangen? Precies voeling zie ik niet. Uh, men zal uiteraard uh, uh, scherpe woorden spreken. Stel dat Poetin zou zeggen... meneer Snowden mag in Rusland blijven. Dat zal krachtig veroordeeld worden. Uh, maar het zal niet de betrekkingen... Uh, tot het niveau brengen uh, van de Koude Oorlog. Sterker nog, uh, ik denk dat het uiteindelijk... Uh, de betrekkingen vanwege al die andere belangrijke elementen... Uh, misschien tijdelijk zal belasten. Maar zeker niet definitief. Hm. Maar denkt u niet dat, dat Poetin daar toch mee in zijn maag zit? Want het zal toch misschien als een belediging... van de Amerikanen worden erdoor de Amerikanen worden ervaren als hij daar inderdaad asiel krijgt. Ja, maar Poetin uh, zal het niet uh, per definitie prettig vinden dat meneer Snowden uh, daar in die transitruimte van het vliegveld van Moskou verblijft. Als hij daar verblijft, hè, want uh, zo duidelijk hebben we hem daar ook niet gezien. Maar meneer Poetin uh, ziet er aan de andere kant, denk ik, uh, geen been in om, uh, om, om de Amerikanen dwars te zitten waar hij dat kan. Zo is de verhouding ook alweer. En nogmaals, Poetin is een oud, uh, oud uh, KGB-man, uh, dus die weet uh, van de inhoud van dit soort zaken, weet hij alles. Ja, en hij is ook wel geïnteresseerd denk ik, in de informatie die Snowden heeft. Dus hij zegt aan de ene kant dat hij moet stoppen met lekken van staatsgeheimen... maar ik vermoed dat Poetin ook wel wat wil weten van, uh, uit het koffertje van Snowden. Precies, dat is, dat is het dubbele. Uh, maar nogmaals, Poetin moet ook een afweging maken. Uh, doe ik het wel of, of, of doe ik het niet? Uh, en vandaar dat dat commentaar van Poetin, zoals ik een moment geleden zei... Uh, ook wat tweeslachtig was. Ja. Uh, hij mag hier mogelijk blijven, maar dan moet hij ophouden met lekken. Nou, dat laatste is natuurlijk onzin. Goed, meneer de Hoopscheffer, uh, nu uh, naar uw ervaring als oud-minister van Buitenlandse Zaken. Want dan komt er zo'n asielverzoek binnen van meneer Snowden. Heeft hij in 21 uh, landen gevraagd. Wat gebeurt er dan op het ministerie? Wordt dit serieus in overweging genomen, denkt u? Nou, allereerst moet je constateren dat, dat meneer Snowden het kennelijk niet meer ziet zitten... omdat hij over de halve wereld uh, asiel aanvraagt... Uh, Nederland wordt daar kennelijk ook genoemd. Uh, Nederland heeft een uitleveringsverdrag met de Verenigde Staten. Uh, dus alleen uh, daar al om uh, zou uh, meneer Snowden, wat niet zal gebeuren, uh, in, in Nederland uh, verblijven. Dan zou Nederland hem zonder enige twijfel uitleveren aan de Amerikaanse justitie op grond van het uitleveringsverdrag. Dus dat is allemaal niet een erg realistische voorstelling van zaken. Bovendien, eh, asielverlening, politieke asielverlening, eh, daar zullen eh, de Europese landen, inclusief eh, Nederland, eh, niet op zitten te wachten. Maar nogmaals, de meeste hebben uitleveringsverdragen. Dus het is een, wat mij betreft, niet erg politiek niet erg relevante discussie, die asielverlening of eh, asielvraag, moet ik zeggen, in, eh, in Nederland. Maar het zal wel even onrustig zijn, denk ik, momenteel op het ministerie. Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Uh, ik denk niet dat het asiel. Asielverzoek... We weten precies wat ze daar nu mee aan moeten. Ik denk niet dat het asielverzoek zal binnenkomen. Uh, en, en stel nou even voor de discussie, het zal niet gebeuren. Stel nou even dat meneer Snowden zich hier zou bevinden. Er is een uitleveringsverbracht. Dan wordt meneer Snowden aan de Verenigde Staten, aan de justitie daar uitgeleverd. Mm -hmm. Dus is er helemaal geen sprake van asiel, laat staan politiek asiel. Want voor politiek asiel zou meneer Snowden een politieke vluchteling moeten zijn. Nou, dat is hij helemaal niet. Het is iemand die de Amerikaanse wet heeft overtreden uh, en die in de transitruimte in Moskou zit. Goed. Meneer De Hoopscheffer, werd u ook wel eens afgeluisterd op het NAVO-hoofdkantoor? Nou, ik neem aan dat uh, velen in mijn NAVO-jaren uh, daartoe pogingen hebben gedaan. Je probeert je daar uiteraard uh, tegen, het, uh, tegen te weren. Maar de NAVO is natuurlijk op zichzelf een hele interessante organisatie om, om af te luisteren. Dat dacht ik, ja. Dat is een kwestie, is een kwestie van hoe goed kun je je daar tegen wapenen. En nu blijkt, in het geval van de Amerikanen en de Europese Unie, dat dat niet altijd adequaat is gebeurd. Maar ik zeg nogmaals, afluisteren is van alle tijden. Goed. Nou, u bent nu weer gehoord. Altijd prettig. Dank u ja. wel voor uw commentaar. Geen dank. Goedemorgen. Goedemorgen. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10, het NOS Radio 1 Journaal. De mens, de mens is vergeetachtig in het openbaar vervoer. Als het gaat om in- en uitchecken. hoe komt dat toch? Hoort u zo dadelijk meer over. Kwart over acht, we gaan naar Egypte, want daar gaan de ontwikkelingen snel. De eis van de oppositie aan president Morsi om op te stappen. De ultimatum van de strijdkrachten, Amorsi, om tot een vergelijk te komen met de oppositie. En de president die laat weten dat hij dat ultimatum naast zich neerlegt. Egyptenaren in Nederland volgen die situatie op de voet daar... We gaan praten met Egyptisch Egyptische acteur en theatermaker Sabri Saad Alhamouz. Hij is zeer betrokken bij de situatie in zijn land. Uiteraard zouden wij het ja. zeggen, meneer Alhamouz, goeiemorgen. Goeiemorgen. U ja. bent betrokken, maakt u zich ook zorgen? Uh, ja, jawel. Ik kan het uh, zeker niet zonder zorgen uh, aanzien. Maar het is, uh, ik ben ook blij. Ik ben ook blij dat het, uh, dat het uh, zover is gekomen. Dat in ieder geval een, een strijd geleverd wordt in bijna minder dan drie jaar. Een tweede revolutie lijkt te, te gebeuren. Een, uh, een massale optocht. En misschien wel zelfs meer dan in de tijd van Mubarak. Er zijn meer mensen op de been gebracht. 22 miljoen mensen wordt er gezegd. En ik ik geloof wel dat het inderdaad in de uh, miljoenen uh, zit, maar dat is, dat is meer uh, dan in de tijd van Mubarak. En het gaat natuurlijk niet om de aantallen, maar het gaat wel om uh, hoe krachtig de wil van het volk uh, is. Hm. En hoe duidelijk het signaal is aan de zittende regering. En deze signaal is veel vele malen krachtiger dan uh, het signaal dat gegeven is aan, aan Mubarak in de tijd. Zij willen daarvan af. Nou ja, ik hoor daar eigenlijk ook bij, bij, die, bij deze oppositie. En ik, uh, dat is ook heel... Wij, wij dachten met z'n allen, uh, luisterend naar de heer uh, Hoopscheffer... dat ik dacht eerst dat uh, de uh, moslimbroederschap een uh, partij zou zijn... Uh, zoals uh, het CDA van de jaren zestig. Maar helaas is dat niet waar. Uh, zo gematigd zijn ze niet. Ze zijn radicaler dan we ooit gedacht hebben. We zijn allemaal met z'n allen met open ogen erin getrapt. Ja. Dus onze vorige presidenten hadden allemaal... Allemaal gelijk. Kunnen wij nu zeggen met gerust hart dat zij... Uh, uh, nou ja... Uh, wolven in schaap kleren. En, en, en, en uh, ze zijn radicaler dan wij ooit... Uh, uh, zij ooit zelfs hebben beloofd. Ze hebben ook ze hebben zich gedaan uh, Veel gematigder voorgedaan. Dan zij nu overkomen. En dus zegt u: de stem van het volk, gehoord destijds tijdens de verkiezingen, eh, waardoor eh, Mohamed Morsi aan de macht is gekomen, die stem die moeten we nu opnieuw laten horen. Want eh, dit gaat de verkeerde kant op, zegt u? Dus, dus ook democratie. Er wordt gezegd inderdaad: democratie is alleen via het, via de, via het volk en na het volk. Laat heel erg duidelijk zien dat ze een signaal geven dat zij daar niet mee eens zijn met de, het beleid dat door Morsi. En dat zij, hij heeft de kans gekregen. Want veel mensen zeggen van, ja, hij heeft niet zijn kans gekregen. Maar het, hij heeft het wel gekregen in uh, een jaar tijd. Niet dat het heel lang is, maar. Alle beslissingen die hij tot nu toe heeft genomen. Het is alsof hij een enorme bus aan het rijden is en heeft gerijbewijs. En Egypte is uh, uh, een groot land, een grote, een grote natie met veel verschillende culturen, veel verschillende mensen, veel verschillende religies. En dat hoort heel erg uh, visionair en heel erg met. Uh, een koersbepaling, een hele duidelijke koers. En dat heeft hij niet. Hij heeft niet een, een duidelijke agenda. Ja, maar nu de democratie in Egypte, want daar lijkt ook duidelijk een rol te zijn voor het leger. Past dat bij elkaar, vindt u? Eh, uh, ik moet, ik moet helaas toegeven, twee jaar geleden zei ik... als ik dat had gehoord, deze vraag had gekregen... had ik met Tim het Nee uh, antwoord gewenkt. Misschien ja. is het nog steeds niet. Het past nog steeds niet bij elkaar het leger en de democratie. Maar ik geef het leger een, een, een rol, een symbolische rol. Hoop ik dat ze dat ook uh, zo hanteren. Uh, terwijl ze wel veel meer werkelijke macht hebben dan een, uh, als een koning. Een koning in, in Nederland kan bijna uh, tegenwoordig niet meer zonder koning. Een koning heeft een, een symbolische... Symbolische bindende uh, factor, is een, is een bindende factor. Uh, iedereen, uh, alle partijen kunnen naar, uh, zich uh, onderscharen, kunnen, kunnen daarnaar luisteren. En Egypte heeft zo iemand nodig, want er is niet iemand, er is geen enkele uh, kandidaat... ...op een politieke arena van op dit moment, dat uh, zo'n rol kan vervullen. Ja. Dus het leger is... Bijna verplicht en het volk wil dat het leger... Gek genoeg, twee jaar geleden stond iedereen daar tegen te, te juichen. Dat ze, te, dat, dat ze weg moeten. En nu en juichen ze willen... de helikopters toe, hè? Ja, precies. Ja. Maar het is ook een soort zegentocht van, van de helikopters... om met Egyptische vlaggen eroverheen te vliegen en naar beneden te gooien. Dat is bijna een, een zegentocht. Goed. Een signaal van, wij zijn met jullie. Sabri Saat Elhamus. hartelijk dank voor uw commentaar. En samen met ja. u volgen we hoe dat afloopt in Egypte. Althans, eerst maar eens naar het Ultimatum kijkend. Hartelijk ja. dank. Ja. ja, graag gedaan. Dank u wel. Gaan nou, we naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Het is toch redelijk druk geworden, 100 kilometer file staat er. Ik noem de aanrijding op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Knopend Watergaasmeer en Diemen is de rechte reishoek dicht. Daardoor is behoorlijk volgelopen op de A10. De ring van Amsterdam, Noord en Oost. Tussen Alfred Vodendam en Knopend Watergaasmeer, 7 kilometer. Liefde, dood, leven, eenzaamheid. Zanger en kleinkunstenaar Maarten van Roosendaal zingt en zong erover. Gisteren overleed hij, maar Rosedaal laat een groot oeuvre achter... met nummers als Red mij niet, Christoffel en Mooi. Ik zie de lammeren nou toch lurken aan hun vers geschoren hoeders. En Hoe de jonge zwanen donzen in de zachte sloot. En hoe de zoele wind de wolken waait, tot pas gewassen lucht. Kan iets mooier dan het mooi is, kan iets groter zijn, dan groot. Marcel de Groot, zanger en gitarist. Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Mooi hè? Ja. En die teksten, ach, zie de lammeren nou toch lurken aan hun vers geschoren moeders. Is, is dat wat um, u ook heeft geraakt in de teksten van Van Roosendaal? Uh, ja, ja, keer op keer. Iedere keer uh, wist hij mij en, en, en Egon Kracht ook... als ze in de uh, eerste repetitie aan het nieuwe materiaal aan het instuderen waren... wist hij ons weer uh, uit de schoenen te blazen. En zo ook met, met, met dit lied Mooi, uh, vooral zijn, zijn schokse blik daarbij... Uh, <gifly> Deed het heel goed. Waar kwamen die teksten en, en alle ideeën vandaan bij hem? Geen ideeën. Hij was een, een, een. Maar het is natuurlijk. Een, een, ja, uh, uh, iemand die de, de taal tot in de verste uithoeken heeft uh, uh, uh, onderzocht en, en uh, uh, ontdekt. En is daar op, op een ja, geheel eigen manier mee aan het puzzelen geslagen. En daarbij zijn, zijn observatievermogen. Uh, ja, die combinatie maakt uh, dat, hij, dat hij zulke bijzondere dingen uh, uh, verzon. Hoe was het met hem samenwerken? Ja, dat was uh, uh, intens, um, mooi, het was uh, uh, heel leerzaam. Um, ja, het was, uh, was een fantastische hm. tijd. Ik heb acht jaar met hem samengewerkt, Egon nog, nog uh, jaren langer. Uh, het was heel bijzonder. Dus Boekschrant schrijft vanochtend, zijn persoonlijke liedjes kunnen bijna niet door anderen worden gezongen en zullen dus waarschijnlijk steeds minder te horen zijn. Denkt u dat ook? Ja, dat, dat, de, die kans is, is groot. En, en dus misschien ook wel. Uh, ja, ik, ik ben wel van mening dat mooie liedjes er zijn om, om uh, uh, zoveel mogelijk en zo lang mogelijk uitgevoerd te worden. Uh, maar bij Maarten is dat moeilijk. Ik heb zelfs daar ook mijn vingers wel eens aan gebrand. Um, en? en uh, Hoe beveel dat? Moeilijk, koffie. Nou, niet? niet niet echt. Nee. <laughs> nee. Ik lig er nog wel eens wakker van. Ach, want wat waar waar dat komt omdat alleen hij het zo nee, kon zingen maar... of ja, dat, uh, hij maakte het uh, uh, zo eigen en, en zijn, zijn, zijn hele uh, de manier waarop hij het de zaal in zong is, is zo uh, specifiek van hem. En dat dat bepaalt zo ontzettend de waarde en de, de indruk die zo'n lied achterlaat bij, bij mensen. Het was buiten een, een begenaarde tekstschrijver en een, een componist. We zien ook nog een, een fantastische theatermaker. Wist als geen ander dat werk en dat materiaal de zaal in te brengen. Ja. We, zullen, we, zullen we nog even luisteren naar een, een, een nummer van hem? Een liedje van hem. Een klein stuk, liedje mag ik niet zeggen. Een lied van hem. Aangezelligheid veronder even passen. heronder. Richting eindeloze tijd. Uit volle borst op weg. naar nergens. Zonder reden, zonder doel. Met mijn zeden en mijn zonden. En mijn angst voor. Mij niet. Hij kreeg hier in 2000 de Annie M.G. schmidt ook nog voor maar Marcel de Groot. Komt het hier bij elkaar in dit nummer? Alles wat hij kon en deed? Uh, ja, dat zou je best kunnen zeggen. Uh, maar er zijn er meerdere uh, liederen, zoals hij ze zelf noemde. Uh, maar dit jaar, Niet, is natuurlijk een, een fantastisch uh, uh, mijlpaal of eikpunt in zijn, in zijn oeuvre. Waar je inderdaad uh, ja, dat je alle facetten van Maarten van Rozenhaal wel even voor je kiezen krijgt. Ja. Hoe zult u Maarten van Roosendaal herinneren? Als een uh, uh, bijzonder, uh, bijzonder man, een, een goede vriend uh, en een, een, een uitzonderlijk talent... waar we voorlopig, uh, ja, dit, dat zullen we voorlopig niet, uh, niet gaan tegenkomen, vrees ik. Marstel de Groot. Uh, ja. ja. Hartelijk dank dat u even stil ja. wil staan met ons... bij de dood van Maarten van Roosendaal. Goedemorgen. Okay. Goedemorgen. Dan naar Myno Remmers nog eventjes. Die is de hele ochtend al aan het inchecken, naar het uitchecken... weer inchecken en weer Ik uitchecken. Want dat laatste vooral moet je niet vergeten, Mino. Ja, kijk, daar begint het al. In- en uitchecken, fout. Het moet geen in- en uitchecken, heten, zegt dokter Leonard Verhoef. Die is denkpsycholoog die ingewikkelde systemen ontwerpt... zodat iedereen ze zonder hulpcursus kan gebruiken. Maar dat gaat dus een beetje... Het is geen inchecken. Nee, het is geen inchecken. Het is uh, voorschot betalen... In checken doe je checken doet in vliegtuig. Ja, dat doe je bij een vliegtuig en dat betekent dus dat je a al betaald hebt en b dat je dus zegt hier is mijn bagage en je moet juist begrijpen dat je een voorschot betaalt, want je betaalt mogelijk veel te veel. En, uh, nou, daar hebben wij het over vanochtend. Mensen die vergeten uit te checken, Rover en AWB willen daar nu onderzoek naar doen. Hoeveel mensen zijn dat, hoeveel geld blijft er hangen. Want er zijn ook een aantal mensen die dat geld vervolgens niet terugvorderen. We beginnen op het perron, hier daar waar de trein uit Hilversum aankomt. Perron 1, 2, er wordt druk gebouwd. Daar staan die paaltjes niet, hè? waar je uitcheckt. Nee, op de beginnen zijn we dus niet gewend dat je twee dingen moet doen he, bij dit betaalsysteem. Meestal is het zo dat je je betaalt aan het begin... Bijvoorbeeld bij een bioscoop. Of je betaalt aan het eind in een restaurant... maar dat je aan het begin en aan het eind wat doet... dat komt eigenlijk niet voor, dat is nieuw. Dat zijn mensen dus al zijn mensen totaal niet gewend, dus dat is al riskant. Maar dan eindigt mijn reis hier, ik stap uit. Nou, uit onderzoek blijkt ook dat als je een eindhandeling moet doen... dat die heel vaak vergeten wordt. Bijvoorbeeld je vertrekt, je trekt je deur dicht dan heb je kans dat je dat... Uh, uh, en je zou nog een handeling moeten doen dat je dat vergeet. Je, je, je reis is klaar, dus je reis gaat uit je werkgeheugen... en daar moet je nog wat extra's doen, dus die kans is wat ongewoon is. Maar dan lopen we vanaf het perron, daar staan de uitcheckpaaltjes niet... en dan lopen we richting de stationshal. Ja, dus je, je, je, je bent als het ware al uit je huisdeur gegaan. En dan zou je bij wijze van spreken na vier minuten... ineens nog even iets moeten doen om je huis op slot te doen. Want wat gebeurt er nu? We lopen nu naar daar, de plek waar de paaltjes wel staan, om uit te checken. Wat er hier in Utrecht gebeurt, is dat je vanaf het moment... dat jij denkt van de reis is klaar... en dat de reis uit je werkgeugen gaat... moet je nog ongeveer drie tot vier minuten lopen. Dat hangt er een beetje vanaf waar het perron is. En in die... Uh... Dat betekent dat er tijd is tussen jouw eind van de reis en het uitchecken. En dat betekent dat er een zeer grote kans is dat je dat vergeet. Want er gebeurt nu van alles, hè? we ruiken broodjes. Ja, je, je bent er sowieso al niet meer mee bezig met die reis. Als je de deur dichttrekt thuis dan, en je bent weg... dan niet, na vier minuten denk je nog niet van... oh, ik moet nog de deur op slotten of zo. Maar wat er bovendien hier gebeurt, is dat... Als je uitgestapt bent, komt er van alles allerlei andere zaken in je werkgeheugen. He? Bijvoorbeeld dat je eventueel nog moet overstappen, dat je nog een bloemetje moet kopen, dat je nog een broodje moet kopen, want je hebt geen lunch, dat je nog iemand moet bellen. Je komt misschien iemand tegen en het wordt een gezellig gesprek. en zo. Er zijn Of je, je, je, je ruikt de notenbar en je denkt van wacht eens even, ik heb honger, ik ga uh, wat noten komen. Dat dringt allemaal in je werkgeheugen, daar kunnen maar... In gunstige omstandigheden kunnen daar maar zeven dingen in. Dus dat verdringt. Ik moet nog uitchecken. En naar net in aan het begin van het winkelcentrum. Daar staan die paaltjes. Ja, en dan ben je het snel vergeten. Dat kan je 20 euro of 10 euro schelen. Dat komt allemaal terecht in een groot reservoir. De NS voorspelt wel dat het langzaam minder zal worden. Maar toch, er is een deel wat het vergeet. Ongeveer 2% van de reizigers en een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 Half negen geweest, de hoogste tijd voor het NOS-journaal. Jan van der Put. Veel basisscholen zijn niet klaar voor de invoering van de wet op het passend onderwijs. Dat zegt de Algemene Rekenkamer in een rapport dat vandaag wordt gepresenteerd. De wet wordt over een jaar ingevoerd. Scholen worden dan verplicht om een passende plek te vinden voor leerlingen. ook als die veel extra aandacht nodig hebben. Maar volgens de Rekenkamer hebben veel scholen daar helemaal geen geld voor.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 Vorige week deed PvdA-leider Samsom nog een beroep op de pensioenfondsen om meer in Nederland te investeren. President Boutersen van Suriname vergeeft Nederland wat er in de slaventijd is gebeurd. Dat deed hij tijdens de officiële herdenking van de afschaffing van de slavernij. Gisteren was het 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte. En veel winkels van de failliete elektronica keten De Harense Smit gaan vandaag weer open. Samen met Micro Electro, eigenaar van onder andere It's Electronics, wordt een doorstart gemaakt. Ongeveer 300 van de 500 werknemers van De Harense Smit kunnen daardoor weer aan het werk. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van weerplaza.nl we beginnen de dag op de meeste plaatsen met volop zon en het blijft ook droog. Er trekken wel enkele sluierwolken over en in de loop van de dag komt er geleidelijk aan wat meer bewolking opzetten. Maar het blijft lang droog en de temperaturen liggen uiteindelijk tussen de 20 en maximaal 24 graden in het zuidoosten van het land. Er staat niet heel veel wind, het waait zwak tot matig uit de zuidelijke richting. Aan het eind van de dag kan er lokaal misschien een enkele bui vallen op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Vannacht neemt de kans op neerslag van het westen uit wel toe. En morgenochtend is het grijs en regenachtig. In de loop van de dag een enkel buitje, ook wat vaker al droog. En in de avond wordt het morgen dan geleidelijk aan op de meeste plaatsen droog. Temperaturen blijven wel achter. Het wordt morgen maximaal zo'n 18 graden. En het is de slechtste dag van de week. Want de dagen daarna is het gewoon prima weer. Er komt steeds meer ruimte voor de zon... Het blijft droog en de temperaturen liggen al snel weer boven de 20 graden. In het weekende is het weer 20 tot 24 graden. En op de weg, het is niet heel druk, maar wel wat ongelukjes hier ja, en daar. Ja, dat klopt. Ja, de, nou ja, de teller komt toch op 100 kilometer uit. Normaal gesproken op dit tijdstip is het 160, dus ja... Invloed, maar die ongelukken die zitten ons ook in de weg, dat heb je gelijk in. Uh, ik begin met de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen de afrit Rijs en knopend Aaslo, 8 kilometer... heeft te maken met het puin wat op de A35 lag van Almelo naar Enschede. Dat is opgeruimd, maar tussen Almelo zuid en knopend Buren, 6 kilometer. Op de A10 de Ring Oost richting Amersfoort... tussen het Volendam en knopend Watergaasmeer 7 kilometer... had te maken met een aanreding op de A1, daar is de reis ook weer open. Een aanreding met vier auto's op de a 37 van Utrecht naar Breda, tussen knooppunt Evening en Noordloos 8 kilometer. De linker reishok is daar nog dicht. Verkeer richting Gorkum kan het beste omrijden vanaf knooppunt Eveningen via de A2 en de A15 via knooppunt Del. Ook een ongelukje op de A28 Hogeveen richting Assen. Bij Assen-Zuid 2 kilometer, daar is de linkerrijschok dicht. En als laatste een aanreding op de N44 Wassenaar richting Den Haag. Tussen, tussen Wassenaar en de aansluiting met de N14 staat 5 kilometer. En zo dadelijk gaan we tennissen, wielrennen en praten met Hugo Borst. Terwijl u geniet van uw luxe boerderij op Hof van Saxe... Bouwt papa met de kinderen in de techniekacademie een modelboot. Want op Hof van Saxe is de hele vakantie van alles te beleven. Kijk maar eens op Hofvansaxen.nl. Oh man, mag ik deze fietstas? Oh leuk! Of wat vind je van deze mand? Ja, of deze! Tja, met meer dan duizend fietsaccessoires heb je wel heel veel keus. Kijk op profieldefietsspecialist.nl. En ze bezorgen het nu ook nog gratis thuis. Vol op zomerplezier op Hof van Saxe. Kijk voor de beste last minutes op Hofvansaxen.nl. Stedetrip New York? Kom vliegwinkelen en boek vlucht en hotel in één voordeelverpakking. Combineer en bespaar op Vlieg. Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is Ladies Day vandaag op Wimbledon. Er staan vier kwartfinales bij de vrouwen op het programma. Tennisverslag even Jan Rolfsjan. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Maar eerst nog even naar gisteren, want titelkandidaat ja. Serena Williams... werd uitgeschakeld door de Duitse Sabine Lissiki. Um, ja. Hebben wij uh, Liesiki onderschat gisterochtend? Ja, het is natuurlijk de verrassing gisteren uh, op Wimbledon. En we hebben hem misschien wel onderschat hoor, Marcel. Want de kampioenen van vorig jaar, hè, de winnares van Roland Garros, Serena Williams, gaf een 3-0 voorsprong en een 4-2 voorsprong in die derde set weg tegen Sabine Liesiki. Ja, geweldige derde set van de Duitse. Bleef goed bewegen, bleef naar kansen geloven. En bleef goed serveren, daar hadden we het gisterochtend over. En speelde met lef, en dat is toch wel haar kracht geweest. En Lisicki wint de derde set dan met 6-4. En daarmee komt er een einde hè, aan die zegenreeks van 34 wedstrijden achter elkaar voor Serena Williams. En is Sabine Liseki opeens toch wel een beetje outsider voor de titel, denk ik. Zo zo. Ja, toch wel. Want, ja, hoezo? Uh, nou ja, uh, uh, ze kan nu toch heel ontspannen weer gaan, gaan, gaan spelen. Uh, het, pro het probleem is een beetje dat ze geen rustdag heeft. He, ze, ze speelt vandaag tegen Kaja Kanepi uit Estland. Kanepi die versloeg dat Britse talent, Laura Robson, dus Engeland weer een beetje in rouw. Maar nu dus tegen Sabine Lisicki. En de Duitse, ja dus in die spotlights gestaan gisteren, heel veel media aandacht gehad eh, na die triomf op Serena Williams. En moet dus nu die focus weer gaan leggen op die wedstrijd vandaag, maar ik denk dat ze dat kan. De, de, de indruk die ze gisteren op, op me maakte was dat ze ook zo ontspannen die wedstrijd kon uitserveren op 5-4 in die derde set. Ze genieten van. Het probleem is een beetje dat ze niet op het centerkort staat geprogrammeerd. Want ja, gisteren ging het hele centerkort achter Sabine Lisicki staan en het is een speelster... Ja, die die supporters kan gebruiken, die die steun gebruikt, die er ook heel goed mee omgaat. Ze staat op baan 1 tegen Kanepi, maar goed, dat moet toch niet al te veel uh, ja, uh, invloed hebben op die wedstrijd tegen, tegen de Essen, denk ik. Wie maakt de meeste kans om door te gaan, Jan van de Dames? Nou ja, ik denk we krijgen dus Radwanska, de Poolse tegen Nali op het centercourt. Daarna Petra Kvitova tegen Kirsten Flipkens. Dat is wel weer leuk. Succes voor het Belgische tennis. Hè. Kirsten Flipkens voor het eerst in een kwartfinale Grand Slam. Wordt een beetje tijd hoor, ze is 27. Is altijd een beetje als de opvolger gezien van Kim Kleisters. Maar ik denk dat Kvitova, de oud-winnares van, van, van Wimbledon, dat wel gaat winnen. En ik denk ook dat Radwanska gaat winnen van Nali. Dan heb je dus op baan 1 die andere twee kwartfinales bij de vrouwen. Liseki Kanepi, daar hebben we het al over gehad. Maar Sloan Stevens tegen Marion Bartoli. En dat is toch ook wel een leuke wedstrijd. Sloan Stevens, dat jonge Amerikaanse talent. Amerika focust focus zich nu op haar natuurlijk. Naar de uitschakeling van Serena Williams tegen Marion Bartoli. De ervaren Bartoli. Dat is toch ook wel een, een boeiende wedstrijd. Ik denk Bartoli, Lisicki en, uh, en de Tadra Wanska dus gaat winnen. En Petra Kvitova, dat dat dus de halve finales worden uh, donderdag. Ja, maar we voorspellen niks meer, Jan. Nee, maar dat doen we niet meer. Ja, dat worden mooie <laughs> wedstrijden. Spannende wedstrijden. Oké. Okay. Op Wimbledon. Jan Roefs. De France heeft zich verplaatst. De Ronde van Frankrijk wordt vandaag voortgezet op het vaste land van Frankrijk. Corsica is inmiddels achtergelaten. In nice wordt vandaag de ploegentijdrit verreden. Gio Lippens, goeiemorgen. Lara, goedemorgen. Heeft de overstap nog voor vertraging gezorgd of is alles soepeltjes verlopen? Nee, het is onvoorstelbaar. Uh, die overstap heeft helemaal niet voor vertraging gezorgd. Want we zijn zelfs vroeger aangekomen dan gepland was. En uh, de boot heeft dus wat harder gevaren. En als je nou even buiten kijkt, we zitten op de boulevard en zo'n klein... dan zie je gewoon dat dat hele spul op dit moment wordt opgebouwd. En straks, als er uh, vanmiddag om kwart over drie wordt gestart, dan staat alles er. Dus uh, alles is als een soort vlekkeloze militaire operatie verlopen. De ploegentijdrit dus. Dat is een uh, aparte, bijzondere discipline, uh, Gio. Welke ploeg kan dat goed? Want dat vergt natuurlijk tactiek en uh, passie en controle. Ja, er zijn natuurlijk ploegen die erin gespecialiseerd zijn. Die gewoon erg veel tijdritspecialisten in uh, de gelederen hebben. Denk daarbij aan de ploeg van uh, Carmen. Die hebben toch een paar hele goede tijdrijders uh, erbij zitten. Denk daarbij aan David Millen, uh, Jongventje, Rowan Dennis uh, Andrew Ander Die kunnen ontzettend hard rijden. Uh, maar denk ook bijvoorbeeld aan de wereldkampioen ploegentijdrit. Hè. Afgelopen jaar in Valkenburg voor het eerst werd daar weer een wereldkampioenschap, uh, ploegentijdrit gehouden. Uh, en toen werd uh, de ploeg van Nicky Terpstra wereldkampioen, Omega Pharma, Quickstep. Die hebben alleen één probleem. Tony Martin, de beste tijdrijder in dat gezelschap, de wereldkampioen ook individueel... die is uh, ten val gekomen in de eerste etappe. Die heeft daar nog steeds last van. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze daar echt vol op bak kunnen gaan rijden. Maar er zijn wel degelijk uh, specialisten... En het is maar de vraag uh, wie er uiteindelijk hier met uh, de overwinning gaat strijken. En natuurlijk wat de gevolgen zijn voor het algemeen klassement. Want de tijden tellen gewoon per individuele renner. Dus uh, renners moeten zorgen, klassementsrenners met name, dat ze niet te veel achterstand oplopen. Ik, zeg, ik hoor jou helemaal niet over de Nederlandse ploegen. Hier achter ons hangt het uh, bekende oranje shirt. In die tijd uh, hebben we het ook nog wel eens ja. goed gedaan. Ja, dat was ooit. Uh, Rabobank, uh, vorig jaar zelfs nog, uh, rezen. Goed, kijk, heel lang geleden. Als je het hebt over de TI Rally-ploeg, ja, die domineerde echt die ploegentijdrit. Die konden echt alles wat andere ploegen niet konden. Dat was een geoliede machine. Als je nu kijkt, uh, vorig jaar in de Vuelta, afgelopen najaar dus, daar werd Rabobank verrassend uh, derde in de, de ploegentijdrit. En dat was eigenlijk voor iedereen een enorme verrassing. Het is niet een ploeg die iedereen gespecialiseerd is. Er is trouwens één Nederlandse ploeg geweest die speciaal getraind heeft op die ploegentijdrit. Dat hebben ze gedaan... Op de grote wielerbaan zeg maar, van Sloten, dus het buitenbaantje. Daar hebben ze volop getraind uh, voor de Tour. En dat is uh, vakantieverleid DCM, dus die zijn wel wat van plan. De eerste ploeg die trouwens van stad gaat, is ook een Nederlandse ploeg. Dat is Argo Shimano, om 15 uur, 15, kwart over drie dus. Ja. En het is niet voor niks dat getraind, Gio. Er zijn echt wel verschillen te maken vandaag. Je kunt hier wel winnen. Ja, het is een, het is een vlakke ploegentijdrit. Het is niet zo'n lastige ploegentijdrit als een paar jaar geleden Montpellier. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren... is Shimano die ongeveer met een halve ploeg de bocht miste. En uh, ja, einde carrière bijvoorbeeld daar voor Pieter Rooijakkers... die we in de aanloop naar deze Tour nog wel eens een keer gesproken hebben... Dus uh, dat was een ploegentijdrit. Ja, daar kon wel het een en ander gebeuren. Daar miste Lance Armstrong trouwens op één seconde de hele trui. Uh, deze ploegentijdrit is 25 kilometer over de Boulevard de saint in en de richting van het vliegveld. Dan even bij het vliegveld, het binnenland in een klein stukje en dan weer terug richting het vliegveld en dan weer richting uh, de finish daar vlak bij dat grote Meridien Hotel midden in de stad, midden in nice, daar ligt die finish aan de zee. En ik krijg net een fotootje van uh, collega Stefan Dalebout van jou. Jij zit daar heerlijk volgens mij. Ja. Een kopje koffie zie ik en een glaasje water aan een tafeltje ergens. Ja, wij zijn de boot afgegooid en uh, we zijn maar lekker gaan ontbijten hier. Want ja, je moet af en toe wat. Er was zelfs een verzorger van Saxo Bank die vroeg of wij toevallig nog een hotelkamer over hadden... om uh, eventjes uh, een uiltje te kunnen knappen voordat het grote werk moest beginnen. Want die hadden geen hotel hier, of hij had in ieder geval... Geen hotel hier. Maar dat hebben wij dus ook niet. Want wij slapen vannacht in Marseille. Dus moeten we de tijd maar even zien te doden hier. Ja, dat kan het best. Op een terras met koffie erbij. Dat ziet er goed uit. Ja. Een rot leven. Gio <laughs> Veel plezier weer ja. vandaag. Nee, dat uh, is ook zo. Hey, tot morgen in ieder geval. En vandaag tot de ondanks. Hoer uiteraard op Radio 1. Ook weer tegen Kwart voor negen. Het gebeurt niet vaak een premier die op het matje wordt geroepen in het Europese parlement. Maar vandaag moet de Hongaarse premier Viktor Orbán tekst en uitleg gaan geven over zijn nieuwe grondwet. Die is volgens veel Europarlementariërs ondemocratisch. Twee jaar geleden lag Orbán ook al onder vuur omdat hij journalisten in zijn land de mond zou snoeren. Correspondent Tijd vraagt Orbán of hij klaar is voor deze nieuwe confrontatie. Jona potkivan ook. Maybe one question. If you only have one minute. Why are you going to Strasbourg? I'm invited. By who? Uh, by the Parliament, because the the subject is uh, a general evaluation in Hungary. And when uh, the Hungary is the subject of the discussion, the leader of the Hungarian government must be there. You could also have rejected the invitation. That would be not polite. Een paar dagen voor zijn vertrek naar Straatsburg spreek ik Orbán in Brussel, waar hij een Europese top bij woont. Het zou onbeleefd zijn, zegt Orbán, als ik de uitnodiging van het Europees Parlement afsla. Mijn land staat ter discussie, dus moet ik als premier daar staan. Het is al voor de tweede keer dat Orbán in het Europees parlement op het matje wordt geroepen. In 2011 was het vanwege de Hongaarse Mediawet... die, volgens Europa, journalisten de mond zou snoeren. Het ging er toen heftig aan toe, maar Orbán hield zijn poot stijf. Onder luid applaus van zijn christendemocratische vrienden... waarschuwde hij dat kritiek op zijn binnenlandse politiek niet moet worden verwacht met zijn EU-beleid. In termen zat er geen kers aan de hal. Ook al hartsra. Als EUropa, Unie, wat hij is, kan meneer Orbán, u bent op weg om een nationaal populist te worden. U begrijpt niets van democratie, zei de leider van de Europese Groenen, Daniel cohn bendit die Orbán bij die gelegenheid ook uitschuldt voor populist. Ne comprend pas l'essence et la structure, la structure de la democratie. Vandaag wordt Orbán opnieuw aan de tand gevoeld. Ditmaal vanwege zijn nieuwe grondwet. Volgens GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is die grondwet in strijd met de Europese waarden. Wat hij doet is inderdaad de pers inperken, de hoge rechters ontslaan en zijn eigen vrienden er neerzetten, in culturele organisaties en in theaters vrienden neer, neerzetten. De positie van zeg maar homo's in het land beperken. En en dat zal het CDA toch de wenkbrauwen doen fronsen. Nu ook een heleboel religieuze organisaties in de band doen. Wim van der Kamp, CDA, uw partij zit in die uh, politieke familie... de grote Europese fractie van Christendemocraten, Conservatieven. Wat doen jullie met zo'n Orbán? Fluiten jullie hem terug? Zetten jullie hem op zijn plaats? Als wij dit niet uh, netjes uh, handelen en ook Orbán niet onder druk houden... dan krijgen we over een paar jaar in Albanië, in Kosovo, in Bosnië-Herzegovina... hetzelfde probleem. Ja, dat is een testcase. Het is een testcase, maar op Orbán zelf maakt het allemaal weinig indruk... Wat je de made van het uh, Europese parlement? you experience dat een humiliation of een offense? of Of hij zich aangevallen voelt? Helemaal niet. In de Raad van Europese regeringsleiders is men positief en beschouwt men mijn grondwet als de eerste echte democratische grondwet in Hongarije. This is the new Hungarian constitution which is the first democratic one and uh, so we got a rather a positive evaluation. What is it then? Is it simply a misunderstanding? That's part of politics, you yeah. know. Kritiek op mijn land is gewoon onderdeel van een ingewikkeld politiek spel dat er wordt gespeeld. It's a complicated game. thank you sir. Door naar de verkeersinformatie, Jolanda. Het zijn vooral de aanrijdingen en dat is te merken nu op de A28... Hogeveen richting Assen, bij Assen-Zuid 2 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden-Zuid en de aansluiting met de N14 6 kilometer. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. En dan verwelkomen wij een nieuwe collega. Hugo Bors, Goedemorgen. Goedemorgen. Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan. Of niet? Ja, nee, dit is een erebaan. Wat jij, zou je het ook niet willen doen? Ja, zeker. Absoluut. Ja, ja, ja. op zondagmiddag... Ik heb terug op gesolliciteerd, heb ik uh, begrepen. <laughs> nou, okay. niet, niet door ons, maar uh, dat kan ik me voorstellen. Langs de lijn op zondagmiddag presenteren, samen met Henry Schut. Ja, dat is natuurlijk uh, dat is prachtig. Daar zie je naar uit. Zeer, ja. Ik... Uh... Ik ben natuurlijk een aantal jaren geleden gestopt. Um, het was me eventjes uh, te veel. Voetbal kon me eventjes niks schelen. Um, ik ben weer helemaal op krachten gekomen. Volg het voetbal weer op de voet. En uh, ja, los van de schrijverij uh, is dit iets dat ik nog niet gedaan heb. Ik heb natuurlijk wel voor televisie gewerkt. En uh, ja, een uh, jongetjesachtige vreugde maakt zich meestal van. Want wat, Heb je een speciaal gevoel bij radio? Ja, zeker. Um mijn eerste stage was bij Radio Rijmond. Ik was toen of 21. Um, dat was achter de schermen. Um, ja, gek genoeg is het normaal dat je via de radio naar de televisie gaat. Maar ja, bij mij gaat het eventjes andersom. Um, ja, ik vind het een prachtig medium. Ik hoef nu ook geen strak zittend colbertje aan. Heerlijk, he? uh, mensen ja. die zich uh, doorgaans ergeren aan mijn zwervers uiterlijk. <laughs> uh, ja, die kunnen daar niet op afhaken. Het is, er is alleen nog een stem. En daar een webcam, dat weet je. Ja, de webcam. Nou ja, ja, die alle, ja. nou ja, ach, wat maakt het ook uit. Maar is dat, hoort dat ook een beetje, uh, deze stap naar radio... Um, zoals sport bij je hoort bij de periode nadat je uh, even gestopt bent? Past dat goed bij? Nou ja, kijk, dit was een, uh, een offer I couldn't refuse. Um, het, het zat wel in mijn achterhoofd, hoor. Iedereen weet natuurlijk... elke sportverslaggever is opgegroeid met Langse Lijn. En, uh, maar, maar dat die trein voorbij zou komen... Ja, daar had ik niet, uh, niet op gerekend. Um, ja, ik, ik vind het uh, ontzettend spannend. Ook al omdat wij niet hetzelfde gaan doen, uh, Henry en ik... Uh, dan onze voorgangers deden. We voegen er nog iets aan toe. Althans, dat gaan we proberen. Uh, en, en dat is uh, in de rol van sidekick kan ik natuurlijk af en toe uh, ja, mijn mening geven, de bol duiden. Uh, de voetbalwereld, de sportwereld is een krankzinnige wereld. En uh, wat je ziet is toch ook wel leuk om, om, om daar commentaar op te geven. En misschien kan ik de, de commentatoren ter plaatse nog wel aanvullen. Ik bedoel, die kunnen ook niet alles zien. En ik heb het geluk dat ik nog televisiebeelden zie in de studio. Dus uh, ja, dat nodig uit tot... Uh, mijn mening geef. En daar ben ik best wel goed in. Ja. <laughs> nou, dan zijn we benieuwd hoe dat werkt. Want je krijgt natuurlijk flink wat voor je kiezen op zo'n zondagmiddag. Uh, acht live wedstrijden. Uh, judo. Het wielrennen. Uh, Formule 1. Het is wel veel. Ja, uh, maar compleet uh, kun je niet zijn. We kunnen niet meer doen dan uh, ons best. Onze uh, spelvreugde etaleren. En uh, ja, ik kijk er naar uit. Ik heb met Henry Schut ontzettend fijn samengewerkt uh, drie jaar geleden op het WK Voetbal. Uh, ik heb me werkelijk geen dag uh, verveeld, geërgerd. Nou ja, en toen het aanbod kreeg om het met hem te doen. Toen zei ik ook instant ja, uh, wij klikken. Uh, we zijn geen vrienden van elkaar, maar... We, we vullen elkaar goed aan, denk ik. Hij is... De de ideale presentator, vind ik. En dat ben ik zeker niet. Ik ga dat ook niet uh, nastreven. Dat kunnen andere mensen veel beter. Uh, een rol van sidekick past mij wel. Dat heb ik bij Studio Voetbal natuurlijk mm -hmm. gedaan. En niet te vergeten de wereld door heb ik wel eens aangezeten. En ik denk dat dat op de radio ook kan. En daar vinden wij uh, helemaal niets nieuws mee uit. Want het gebeurt natuurlijk uh, overal, ook op andere zenders. Dat ja. Ja, twee mannen bij elkaar zitten en er het beste van maken. Twee mannen bij elkaar. Ja. En, en nou, je hebt een goede stem je radiostem? Nou, het is vroeg. Dat kan. Oh. Ik heb, uh, <laughs> een ochtendstem is dit. Ja, ik ben een half uurtje bak. <laughs> Oké, okay, nou, misschien moet je me nog even onderrijden dan. Bedankt, Hugo Borst en succes! Dank je wel. Gaan we naar het Nederlands Rode Kruis. heeft vanochtend een rampenwebsite gelanceerd... waarop mensen die door een ramp of calamiteit zijn getroffen... snel contact kunnen leggen met familie of vrienden. Die site heet ikbenveilig.nl... en is gebaseerd op vergelijkbare initiatieven in Amerika en Australië. Internetexpert Roland Stekelenburg, goedemorgen. Goedemorgen. Roland, hoe werkt dat? Uh, nou, je ziet dat bij rampen heel vaak het telefoonnetwerk plat ligt... en je dus niet kan bellen en ook geen sms'jes kan sturen. Dat gebeurt zelfs heel vaak door de autoriteiten zelf... omdat ze het vrij willen hebben. Uh, maar je ziet dan tegelijkertijd wel dat je soms nog wel met 3G... Uh, gewoon een internetverbinding kunt maken met je mobiel... of gewoon wifi natuurlijk ergens in de buurt hebt. Uh, en dan kun je een bericht plaatsen op die site van het Rode, Kru uh, Rode Kruis... ikbenveilig.nl. De familie thuis kan uh, kijken of ze daar de vermiste personen kunnen vinden. Je kunt dan zoeken op een uniek kenmerk van iemand... een geboortedatum of een telefoonnummer. Ja, en zo probeert het Rode Kruis die mensen aan elkaar te koppelen. Oké, okay, het is een site. Het is niet een applicatie voor op je telefoon, begrijp ik. Nee, het is vooralsnog een website. Oké, okay, het zou misschien wel handig zijn om daar een applicatie aan te koppelen. Ja, dat was ook het eerste wat ik dacht. Ik, uh, uh, ze hebben vaak natuurlijk wel websites die het ook goed doen op je mobiel. Hè. De zogenaamde responsive sites, die schalen mee... Maar ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat in een later stadium er inderdaad een, een applicatie komt. Zou je het ook in Nederland kunnen gebruiken? Want zo heel veel grote rampen hebben we hier natuurlijk niet. Uh, ze zeggen zelf van, uh, dat dat zeker zou kunnen. Ze geven als voorbeelden bijvoorbeeld Koninkendag in Apeldoorn in 2009, uh, waarin dat heel nuttig was geweest. Kijk, mensen gaan op, op zo'n moment uh, ontzettend veel bellen. Uh, dat lukt dan niet. Uh, en dan kan zo'n site heel nuttig zijn. De schietpartijen in Alfa aan de Rijn, dat soort dingen moet je denk ik aan denken. Mm -hmm. Ja, en bij grote rampen, je had het al over Amerika, waar het gebeurt. Hebben ze, is, is dit belangrijk geweest bijvoorbeeld? Ik moet denken aan, aan Boston. Ja, in, in, in Boston is het ingezet en heel veel gebruikt. Je moet ook mensen vragen dan vaak... Hé, ja, waarom zou je niet gewoon WhatsApp gebruiken of Facebook of een tweet plaatsen? Dan weten mensen toch ook dat je veilig bent als je internet hebt. Mm -hmm. um, maar je moet niet vergeten, er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen... die geen sociale media-accounts hebben. Je, je ouders, je opa en oma, die uh, je zorgen maken, zich zorgen maken om je... Tegelijkertijd wil je natuurlijk ook niet aan 10 of 20 verschillende mensen een berichtje hoeven sturen. En ja, dan zie je dat dit toch heel erg nuttig werkt. In, in, in Boston is het ingezet, heel veel gebruikt. En uh, in Australië gebruiken ze het heel veel bij overstromingen uh, en andere soorten rampen. En daar zijn de ervaringen heel goed. goed. Nog even over Roland uh, Google Reader. RSS-lezer van Google hebben ze per 1 juli, en dat was gisteren, de stekker uitgetrokken. Er uh, is relatief veel aandacht voor. Is dat er wel terecht? Want er waren toch niet zoveel gebruikers meer? Dat nee, is heel opmerkelijk. Er zijn eigenlijk heel weinig gebruikers. Het is een hele trouwe schare van uh, gebruikers die er behoorlijk kwaad over zijn. En dat komt toch een beetje een, een RSS lezer Dat is eigenlijk een, een toeltje, een, een, een, ja, een instrumentje waarmee je allemaal nieuwsfeeds bij elkaar kan zetten. Van allemaal verschillende bronnen. Uh, het is zo dat dat eigenlijk het laatste ding is waarbij je zelf nog bepaalt op internet wat je leest. En dat klinkt misschien heel raar dat ik het zeg, maar uh, tegenwoordig gebruik je natuurlijk heel veel sociale media om je nieuws uh, te filteren en op de hoogte te blijven. Maar daar bepalen natuurlijk toch anderen wat je bronnen zijn. Want mensen twitteren iets, je leest dat uh, en daar heb je zelf niet veel invloed op. Ja. Nee. Binnen Google Reader was dat anders. En daar heb je doorlopend lijstjes met uh, sites die jij wil volgen... blogs die jij wil volgen, vaak op thema georganiseerd. Ja, en dat is toch een heel ander iets dan sociale media. Dus mensen die daaraan gewend zijn, die zijn daar echt heel kwaad over. Ja, dat is het woord weer. Zelf zoeken en kritisch kijken. Roland Stekelburg, dankjewel. Het NOS Radio Journal Media Mediaoverzicht. Dat hebben we gedaan hoor. Verschillende dagbladen op uh, internet en uh, weblogs hebben we afgestruind. Eigen nieuws in het Dagblad van het Noorden. Lukt de politie vaak niet om binnen een kwartier aanwezig te zijn... na een spoedmelding. In acht van de twaalf Drentse gemeenten... en zeventien van de drieëntwintig Groningse gemeenten... wordt een landelijke richtlijn voor aanrijtijden niet gehaald. Blijkt uit gegevens die de krant opvroeg bij de politie Noord-Nederland. De Rotterdamse deelgemeente Feyenoord zou geen nieuw deelraadbestuur moeten krijgen... na het rapport over vriendjespolitiek. Over een paar maanden worden de deelgemeenten opgeheven. Tot die tijd kan de leiding over Feyenoord beter door het stadsbestuur worden overgenomen... vindt de Rotterdamse VVD en ook de SP vindt dat. RTV Rijnmond schrijft daarop. Nog even wat ander regionaal nieuws komt uit Amsterdam. AT5 meldt dat de ME vandaag meerdere kraakpanden daar gaat ontruimen. Een pand aan de Tsar-Peterstraat is als eerste aan de beurt. Daar zou de ontruiming een uur geleden begonnen zijn... Over de stad cirkelt een politiehelikopter continu en de ME heeft een waterspuitwagen klaarstaan. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Volgens de politie worden tientallen panden ontruimd. Ouders van de overleden wielrenner Marco Pantani hebben een brief gestuurd aan de Internationale Wielerunie, de Italiaanse Wielerfederatie en de organisatie van de Tour. Volgens Sport1 zijn ze met stomheid geslagen door uitlatingen van UCI-voorzitter McQuite. Zij dat Pantani mogelijk wordt geschrapt als eindwinnaar van de Tour in 1998 als hij tot de groep van dopingzondaars hoort... van wie deze maand de namen worden vrijgegeven. Ja, want de familie zegt, wij voelen ons gedwongen erop te wijzen... dat deze testen zijn uitgevoerd na de dood van Marco. Hij heeft dus geen gebruik kunnen maken van zijn grondrechten... om zichzelf te verdedigen, al dus de ouders van Pantani. Voor het geluid van de luchtballon van Peter Kelder. De 16 passagiers in zijn luchtballon knepen hem wel even gisteravond. Kelder wilde die ballon laten landen, maar de wind draaide en daarom lukte het niet. En dus voer de ballon vlak langs boomtoppen recht op het provinciehuis van Brabant af. Oh maar volgens Brabants Dagblad wist Kelder de mand nog net voor de autoweg te laten landen.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 Onder diplomaten. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Leef nu in het Bonnefante Museum Maastricht, de hoogtepunten van de schilderkunst van net voor de Russische revolutie, met spectaculaire kunstwerken van Maschkov tot Malevich. de grote verandering. Dit moet je zien. Zet koers naar de Middellandse Zee met Holland America Line. Boek nu uw Najas Cruise, inclusief vlucht en transfer vanaf 899 euro. Tja, ook Holland America Line boekt u op cruisetravel.nl. Travel CruiseTravel van ANWB.